Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van drie uur. Clemens Peters met het NOS journaal. Op de westelijke Jordaanover hebben Israëlische militairen een Palestijn doodgeschoten. Het Israëlische leger zegt dat de man eerst vanuit een auto op de militairen had geschoten... Volgens Palestijnse bronnen achter de volgden de Israëlische militairen de auto tot aan de ingang van een vluchtelingenkamp bij Ramallah, waarna ze de 26-jarige man in zijn rug schoten. Eerder deze week schoten militairen een Palestijnse motorrijder neer. Ze hadden het vermoeden dat hij met zijn voertuig op een militair checkpoint wilde inrijden op de westelijke Jordaanhoever. De kans om in het ziekenhuis terecht te komen met de omicron variant lijkt volgens Brits onderzoek een stuk kleiner dan met de delta variant. Volgens het grootschalige onderzoek dat vandaag is gepubliceerd in Londen is de kans om langer opgenomen te worden in het ziekenhuis tot 45% kleiner. Wat dat betekent voor de belasting van de zorg is nog niet helemaal duidelijk omdat de Omicron- variant veel besmettelijker is. Daardoor kan het aantal ziekenhuisopnames in absolute zin nog altijd flink stijgen. Max Verstappen is op het sportgala gisteravond uitgeroepen tot sportman van het jaar. Verstappen verdroven de anderhalve week geleden als eerste Nederlander de wereldtitel in de Formule 1. Atlete Sivan Hassan werd voor de tweede keer op rij verkozen tot sportvrouw van het jaar. De 28-jarige Hassan won dit jaar op de Olympische Spelen in Tokio twee keer goud en één keer brons. In de Eredivisie zijn gisteravond vijf wedstrijden gespeeld. Ajax versloeg in de Arena Fortuna Sittard met 5-0... en is nu in elk geval voor één dag koploper. FC Twente speelde in Utrecht gelijk tegen de plaatselijke FC. Het werd 1-1. Feyenoord won in Friesland met 3-0 van Heerenveen. De wedstrijd Willem II en eindigde in 0-1. En Cambuur Heracles werd een gelijkspel 1-1. Het weer. Het vriest bijna overal licht. Morgen overdag bewolkt. En vooral in het noorden kan wat lichte regen vallen. Het wordt 3 tot 7 graden. In de avond volgt dan op meer plaatsen regen. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. De nacht. And be brave. Cuando llega, mucho motosencia si te va. Por esa razón, yo sin pensarlo, mi corazón te voy a entregar. Ah, ah. Well, nah, nah, nah. Feeling of mighty, yeah, yeah, yeah. Go ahead and buy me, rah-rah, rah, ra. and cola. To take you over, nah na. Nah. Tell me that you want this, la la la. Love it when you talk that blah blah blah. Time is chicken, I'm waiting.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 Zierig si lo que quieres, y tú quieres lo que quiero. Es que yo te quiero ahora, pa' que yo te necesito. Quédate cerquito, como enero de febrero. Yo te quiero pegadito, dale, besame bonito. Y lo seguimos bailando, sí. Uh -huh. Y lo seguimos bailando, sí. Uh -huh. y, tú gustando, sí uh -huh. y tú me sigues gustando, sí. Y lo seguimos bailando. La música en Usando la lengua te quiero besar. De zere contigo quiero comenzar Contigo me voy de vacaciones mensual. Recuerdo la vez que te conocí, fue en. Encontremos extrañe zaak. Tanto tiempo. vamos a verden. Een moment, esto no es casualidad. Laat me een spas, je het ik dat dat je het En la piscina y En la escalera, En la cama y En la playa. And jingle about town, dancing and prancing, and jingle about square, in the frosty yeah. air.